Wel is er volgens de politie onderzoek gedaan in een huis in Bodegraven. Het weer, het is nog bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon steeds vaker door. Het wordt vandaag 21 tot 24 graden. Morgen wordt het nog warmer Dan kan het bij volop zon 29 graden worden. En ook maandag wordt het warm met veel zon. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Hilversum en 1 Brugge... Vijf kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Oestgeest en Wassenaar, vier kilometer met twintig minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A4. Die is dit weekend richting Den Haag dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Papa,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 kandidaat voor de gemeenteraadshandvoort? Juist. Ja. Interessant. Ja, uh, dat is tijdens de al al laatste algemene ledenvergadering gebeurd. is de eerste die wij horen die op een kiesplek staat. <laughs> nee, hij staat nog nergens. <laughs> maar nou, ja. Ja, ja, nou, nee, nee, nee. <laughs> nee, nee, nee, nee. <laughs> maar goed, een kandidaat. Uh, kandidaat we hebben... Dus hij wil uh, kandidaat en dan ga je niet in een... In een... Precies. Uh, precies. Dat zijn, uh, de, de, de, dat gaan toch uh, tegengestelde ja. belangen. Um, dus wat, uh, uh, wat hebben we gedaan? In het bestuur uh, is er uh, een commissie.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 In de politiek dat je daarmee winst boekt door de groep groter te maken? In ieder geval, er zijn een aantal zaken die, bijvoorbeeld Haarlem, dat ze groter waren, of zijn. Ze hebben bijvoorbeeld maandelijks het zogenaamde Torbekkencafé, Café, wat ze organiseren. Een debatcafé, georganiseerd door de VVD. Daar mag iedereen komen. Zoiets kunnen wij natuurlijk nu heel makkelijk, en dat gaan we ook doen binnenkort, komt dat gewoon ook naar Zandvoort. Ik had het al eerder gehoord, maar het blijft in Haarlem. Nu kom je naar Zandvoort. Ik denk dat het een is dat het heel belangrijk is.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 Dat blijft stil. Ik denk, nou, pak tegelijk. Aan. Maar goed, ja, ja. redelijk in de, in de, in de bestuur, oppositie. Het bestuur de, zitten wij niet in de oppositie. Dus de, uh, nee, ja, dat, dat is de, de, de, de partij. Ja. Um, Zandvoort heeft, uh, uh, de VVD roept nog steeds de grootste partij. Eigenlijk zijn ze een beetje de PVV uh, onder, maar het aantal stemmen. Dat zou dat dus betekenen dat uh, uh, VVD, PVV, uh, GroenLinks is bezig. Wat vind je daarvan? Dat er meer partijen bij komen?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 ...nummer twee, om nummer 1 komt... Dan, ...dan is dat zo. Is dat zo. zo. Uh, ja. Oh, dat uh, brengt mij terug naar een verleden... Uh, <lacht> ...waar iemand toch heel dringend zei... ...ik wil bovenaan komen te staan. Gelukkig word ik niet zo heel erg lang in weg ...en daar ik helemaal van. <lacht> ik, ik kom daar niet op terug... ...maar heel veel zullen je denken: ...hé, die ken ik al. Um, politieke partij... ...jullie uh, ronden af... ...met het uh, jaar, Het is nog zo'n... Uh, ...ruim half jaar.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 I'm Kinderen die gillen krijgen, tikken op hun willen. Oh, die Duitsers zijn auch hier, die Duitsers zijn auch hier. Und oh, ze hebben veel plezier, hey. Ja. Visie met wat zuur, Op een balletje gehakt uit de muur.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 Ja, lang. En, uh, is dat normaal? Dat is absoluut niet normaal. Dit is de eerste keer dat ik echt zo'n soort uh, gekke procedure meegemaakt heb. Meestal heb je openbare aanbestedingen. Daar is het, uh, is het klaar. En dan is het heel bekend, ben je winnaar, ben je winnaar. En hier is het altijd even spannend hè, of je dan echt winnaar bent. Maar, waar ligt dat verschil? Want, uh, is dat, is dat uh, uh, gegroeid? Want je bent met een plan gekomen. En uh, toen kwamen er ineens nog twee plannen. Dus er lagen toen drie plannen. En, en toen ging het rommelen. Ja, ja dat, is, dat moet je eigenlijk niet aan mij vragen. Ik heb gewoon geprobeerd... Nou, jij zit er bovenop. Ja, nee, ik heb natuurlijk geprobeerd om zo goed mogelijk plan te maken voor Zandvoort. Waar wij echt van, van vinden van dit gaat echt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 Uh, er zijn nu uh, twee plannen uh -huh. overgebleven. Springtij en AG. En u heeft ingesproken. Uh -huh. En u heeft ook duidelijk een voorkeur voor de Springtij... Uh ja, dat wil ik even corrigeren. De, ik, heb, uh, um, ik heb altijd gezegd: bij de kaders 1 uh, tot en met 4 wil ik me niet bemoeien. Dat gaat over mooi en lelijk. En schoonheidsdingen? Uh, nee. Um, ik heb, we hebben wel altijd gezegd: van. Um, de raad kan in alle vrijheid kiezen. Ja? Uh, maar we hebben wel rechten. Uh, uh, uh, gezien de hoeveelheid vierkante meters. En ik heb inderdaad een. Uh,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 vier architecten benoemd door de gemeente, vier door ons um, en de piketpaden, daar bedoel ik mee de hoeveelheid vierkante meters die je nodig hebt en uh, toen zaten we al op iets van 3900 meter die nood, nodig zijn om een normaal project te doen, het project haalbaar te, financieel haalbaar, te ja. Ja. haalbaar te maken en, uh, en daarna kwam de emotie rond uh, uh, de, de monument watertoren de rette watertoren. Ja. watertoren alleen, <laughs> er, was, er was niemand die, uh, die een zakje geld op tafel zette, want de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 Ja, dat is bij ons ook een vraag. Ja, maar die, die, die, die, die, die, die, die moet je dan terugkoppelen naar die raad. Ja. Maar die hebt dan gekozen. We gaan voor minder. Uh, ja, ja. Waar kiezen ze dan voor?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 dat uh, die uh, tussen de zes en de twaalf maanden uitstel uh, in verband met wijzen een bestemmingsplan, dat dat een lachertje wordt in vergelijking met uh, als de juristen hun puntensnijpers uh, gaan zoeken. Ja, maar dan zouden de juristen eigenlijk de, uh, de raadsbeslissing uh, terug moeten dra laten draaien. Of tegen de raad moeten zeggen van ja jongens, dit wordt het niet.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 Dat weet de Raad ook, mag ik hopen. Nee, ja, ja, dat weten ze. <laughs> nou, ja, ik hoor toch raad zeggen: uh, Hard oproepen. roepen, bestemmingsplan is heilig. En daar uh, hebben ja. vocht, uh, en, uh, Die waar we volgevochten. gevochten. Die wijs er wel in. de vocht... achterzak zit dat er een, een wijziging uh, ja. uh, toegestaan zou in kunnen de, in dat worden. In het stukje grond voor de, voor de Watertoren en Filamaris. Um, ik, ik geloof dat het 400 of 500 vierkante meter grond ja. is. Daar mag, mag bebouwing op de 14 meter.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 Ik kan me dat voorstellen, maar ik kan dat niet verplaatsen in de keuze van de raad. Nee, ik ook niet. Want dan, uh, de raad kiest voor, uh, voor AG, uh -huh. en dan uh, heb jij een groot probleem, tenminste, dan heb jij niet, maar de architect heeft een probleem omdat hij dat niet waar kan maken in die vierkante meters van jullie. Klopt, klopt. En hoe, hoe, hoe zie ik daar een oplossing in?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 Ik lees net in de krant dat jullie beslissen wat ermee gaat gebeuren. Ja. Dus, dat is ook wel aardig. Nee, dat is echt onzin. Dat is niet zo. Nou, dat staat hier. Ja. ja maar maar is, daar, is alles wat in de krant staat juist? Nee, niet, maar, niet allemaal. Een stichting Ons Warentorenplein. Ja. Uh, even kijken waar het staat. Hmm. Bepaalt iemand die een schamelijke 25.000 euro heeft betaald voor de Warentoren en jarenlang niets aan onderhoud heeft gedaan. Nu de toekomst voor een belangrijk deel van Zandvoort. Ja, ja.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 Dit is het. Mm -hmm. En zoveel meters heb ik nodig. Dat ja. Is eigenlijk wat Ja, precies. En, en dat is ook het enige uh, standpunt. En, en nog steeds. Ik wil, wij willen echt als groep willen we niet over mooi en lelijk praten. Ja. En uh, wat toevoegt aan Zandvoort. Want die beslissing is echt aan de raad. Het enige wat wij uh, willen zeggen. Tegen, ook tegen de raad. Maar tegen iedereen. Is van. We hebben ook rechten. En, uh, en negeer die rechten nou niet. Nee. Weet je, de, um, maar dat is een oproep.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 En uh, graag tot ziens. Oké, okay. bedankt. Tot ziens. Tot ziens.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 Toen ik er aan begon, niet. Ja, nee. Je dacht een, een, eenmalig. Een eenmalig, leuk, gezellig, leuk plan, idee ingebracht door iemand anders, door jij broodjes en, en die bracht dat idee in. Ja. En uh, ja, toen dacht ik van, gaat gewoon eenmalig organiseren, leuk op het Gasthuisplein, want het is toch mijn favoriete plein. En dan is het klaar. Maar. Het maar nu uh, op... zijn we vijf jaar.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 Thank <laughs> you. Wat, wat, wat maakt het zo bijzonder om als Engelsman of als uh, Brabander naar de koffermarkt van Zandvoort te komen? Nou, de kofferbakmarkt in Zandvoort is toch anders dan andere markten. De andere markten in Nederland, met respect, zijn heel erg massaal. Daar staan honderd auto's en daar ben je voor de organisator een nummer. Bij onze markt is het natuurlijk... Het is natuurlijk ja. best wel knus en leuk. Buiten dat ik uitgebreider dit jaar. Nee, uh, hey, nieuw. Uh, ja, dat ga ik zo vertellen. Okay. Maar, um,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 Meer. Het zijn er meer. Ik denk dat we nu op, op, op, bijna op dertig kofferbakmaakten zitten. Want, okay. want er is een jaar geweest dat we er zes hebben gedaan. Ja. En, dus ja, het zijn er meer. Ja. als er zo'n behoefte aan is, is het dan niet een idee om uh, ook de, weer een keertje de sportbal uh, te regelen en daar voor te kunnen laten inschrijven dat het ja. in de winter de ja, is koud is. Dat is, is wel een wens natuurlijk. We hebben nu op dit moment de, de krocht waar we elk waar, vanaf de kofferbakmarkt in oktober of in uh, september een wens. Ja, want ik weet nog van, uh, van tien jaar geleden is dat een keer gebeurd. En uh, ja. Daarna is het volgens mij nooit meer gebeurd in de nee, sporthal. Nee, nee, nee. Maar dat, dat is wel een dingetje om over na te denken ja. in de toekomst. Nou, we zullen in, het... De rommelmarkt ja. Een hele grote ja. winterrommelmarkt. Ja. Dus, uh... Roy, wanneer zijn de eerstkomende rommelmarkten? 2 twee, twee, uh, juli is de eerste. 2 juli. juli? ja. Dat is al snel. Ja, en uh, daar kan nog steeds voor ingeschreven worden via kofferbakmarktzandvoort@gmail.com. Of meuk is leuk. Of meuk is leuk, of on-air events, <laughs> het maakt allemaal niet uit. Google mijn naam en je komt bij mij terecht. ik je zelf mezelf de koffermarkt. <laughs> ja, en uh, daar kan ingeschreven worden. En uh, we hebben nu nog tien plekjes over. Maar als het mooi weer is, gaan die heel erg hard. Dat kan ik wel vertellen. Mooi.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 Moet ik een fietsen? Ja, ben je er dan? Koor, de 27e tot 30 juni? Nou ja, dat zal wel niet. Dan is het de Fiets Vierdaagse. En dan uh, kan je je weer opgeven bij de vierdaagse Stichting Vierdaagse.nl in Zandvoort. De fietsvierdaagse 27 tot 30 juni.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 die, ik dacht die al, hij was in ieder geval erg leuk. Ik ben bij de vorige Ibiza-markt geweest. En het is hartstikke leuk om al die spulletjes te zien staan. En het is ook heel erg leuk voor toeristen. Uh, wij sluiten af... Uh, de koffie, Gerrie Rutte, ontzettend bedankt voor koffie, water en uh, alle andere verzorging van de gasten. Jacques Duinmaier, bedankt voor de techniek en de regie. Uh, Gert van Kuik en Gerrie Rutte, bedankt voor de redactie. Cor, ontzettend bedankt dat je er weer eens was. Ja, ben jij ook bedankt dan voor de, de presentatie. Door? Ja, ik moet maandag alweer weg. Oké, okay, dan wens ik je heel veel plezier in heel land. En wij zeggen tegen iedereen, oh, Hotel Hoogland nog bedankt voor de gastvrijheid. En wij zeggen tegen iedereen, tot volgende week. Ja, prettig weekend. Tot ziens. Van ZF via de kabel op 104.5 en in de eten op 106.9 straks meer.